Op zo'n mooie dag als vandaag zou je eigenlijk zeggen... het kan niet beter worden in Goorlen dan dit. Lekker weertje, de trasjes zitten vol. Toch kan dat wel, want uh, Elsevier, het weekblad 4, heeft een lijst samengesteld. Daarin staat Goorlen op nummer 45 van fijnste gemeente om in te wonen. Ter vergelijking, Tilburg staat op bijna 300. Vandaag ga ik de straat op om eens te vragen of mensen tips hebben... zodat we in de top 10 kunnen komen van deze lijst. Ik vind dat er meer vrouwen op de log moeten komen... Mooie knappe dames, dan komen we zeker in de top 10. Dit mede dankzij de tip van mijn beste vriendin Linda Vergoel. Dankjewel. Ik denk dat er een verbetering kan komen met betrekking tot het winkelcentrum. Omdat er best wel veel winkels leeg staan. En ik denk als daar leuke winkeltjes, betaalbare winkeltjes in komen, dat het meer mensen zal trekken. 45 is natuurlijk al een hele goede plaats die Goorle inneemt. En ik denk dat je, als je dat dat komt waarschijnlijk ook doordat wij een eigen voorzieningen hebben. Dus kleinschaligheid, waardoor de mensen zich in het dorp geborgen voelen. Met een eigen Jan van Bezouw theater. Een eigen bibliotheek. Een eigen zwembad waar kinderen op een gegeven moment zelfstandig naartoe kunnen gaan op de fiets. En uh, ja, het ligt natuurlijk qua natuur heel mooi. Uh, het parkeren is natuurlijk hier sowieso gratis in de parkeergarage... ...waardoor je dus altijd uh, je auto kwijt kunt. Nou, de enige tip die ik dus heb... ...en dat heeft natuurlijk ook altijd met leeftijd te maken... He, uh, dus ...dat we daar dus meer op letten... ...vind ik dus dat de veiligheid dus wel iets beter gewaarborgd moet worden in Gorle. Dus onder andere dus, we zien hier nooit van ons leven geen politie verder uh, toezicht is er dus niks of weinig of niks en dat vind ik wel een eikelpunt om te zeggen van nou daar mogen ze toch wel eens een keertje beter naar kijken iets meer gezelligheid in het dorp misschien wat meer restaurantjes en dat iedereen uh, ja ook de winkels uh, goed op elkaar gericht zijn en, ja gezelligheid en meer plekken voor de jeugd waar we gezellige dingen kunnen doen met vrienden nou we gewoon uh, uh... Verdiend een echt centrum zoals het vroeger had met de kiosk, maar dat is een oud verhaal. En er zullen vele Goorlen met het mee eens zijn, denk ik. Ik denk dat de Goorlen heel veel te bieden heeft. En inderdaad, ik snap goed dat we heel hoog staan. We hebben heel veel op sportief gebied, op recreatief gebied, cultureel centrum. Dus wat dat betreft de Goorlen goed wonen. Alleen ik denk dat er toch één probleem is momenteel. En dat is het vermelde sportpark. Dat echt uit zijn voegen barst. Met name de hockey en de voetbal. Die hebben er erg veel om te lijden. Dat de gemeente op dit moment niet aan de behoefte kan voldoen. Die er door de voetbalclub, GZW en VOAP en de Hockeyclub momenteel is. Nou, ik denk dat de gemeente iets uh, los om zou kunnen gaan met hun vergunningenbeleid. Want als ik zie wat er allemaal moet gebeuren. Dat je een vergunning hebt, de horeca bij spreken. Om een terrasafscheid te krijgen. Of je tegenover bij Casa di Renzo. We die, die veel problemen gehad hebben. Of hier bij Vlaanders. Je hebt bij de gemeente als je daar naartoe komt. Denk ik, maar dat kan ook je gedachte van mij zijn, de mensen hebben altijd maar zien problemen. En denken niet altijd even, even goed aan oplossingen. Dat vind ik wel eens jammer, want ik denk dat we het centrum heel mooi zouden kunnen maken. Als de gemeente ook een beetje de medewerkers zou verlenen waar iedereen eigenlijk op zit te wachten.